Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Mensen die op pad willen in de provincie Utrecht... kunnen op een online drukte monitor kijken of het op bepaalde plaatsen druk is. Die wordt bijgehouden in recreatiegebieden, stadcentra en de horeca. Betrokken ondernemers, beheerders van natuur- en recreatiegebieden... de stadcentra en ook handhavers... geven een paar keer per dag door hoe druk het in hun omgeving is... zodat de informatie op de kaart actueel blijft. Gelderland heeft al zo'n drukte monitor. Op een aantal plekken in Groot-Brittannië is het vanaf volgende week mogelijk... om binnen anderhalf uur de uitslag van een coronatest te krijgen. De overheid verdeelt een half miljoen snelle testkits... onder verzorgingstehuizen en laboratoria... Op dit moment duurt het vaak nog 24 uur of langer voor de uitslachter is. De nieuwe methode is geschikt voor COVID-19 en griep en kan volgens de Britse regering levens redden. Het aantal coronadoden in Iran ligt drie keer zo hoog als de overheid doet voorkomen. De Iraanse redactie van de BBC heeft via een anonieme bron de officiële cijfers gekregen. Tot eind vorige maand zijn er bijna 42.000 mensen overleden. Teheran bracht naar buiten dat het er bijna 14.500 zijn. Ook het aantal besmettingen zou veel hoger liggen. Verder is volgens de BBC de eerste persoon overleden aan corona op 22 januari... een maand voordat het eerste officiële geval werd gemeld. De vorige paus, Benedictus, is ernstig ziek. Na zijn aftreden in 2013 is hij in het Vaticaan blijven wonen. Twee maanden geleden ging de 93-jarige Benedictus naar zijn broer in Duitsland... en kwam hij ziek terug...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 bij het tweede uur van ZFM Live. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag ook dit tweede uur... u rondleiden door de muzikale uh, uh, wegen van Europa en daarbuiten. We begonnen het tweede uur met een opname van Max Greger... en de Rios Big Band... Uh, van hun cd die 20 besten big band hits. En het nummer was genaamd Opus One. Ja, onze oosterburen investeren nog steeds in uh, mooie bands... die ze in leven houden die daar ook regelmatig op tv te zien zijn. Met name bij het ZDF. Uh, als je dat vergelijkt hier in Nederland... wat voor moeite een toporkest dat het Metropoolorkest heeft... om in leven te blijven, dan uh, kunnen we toch wel constateren... dat onze oosterburen deze cultuurvorm meer op waarde weten te schatten. Genoeg gepraat. Ik ben weer toe aan de artiest van deze ochtend... en dat is Robert Long. We gaan luisteren naar zijn nummer Wie... Zou ik nog ooit van een biefstuk genieten, met Franse frieten, maar zonder jou zou er nog iemand de kerstdag Als al mijn hart nog wel door blijven kloppen, alles zal stoppen, alles sterft af. Als het aan mij lag, dan blijven we samen. Het Robert Long, wie? Dit is nu wat ze in het Engels een uh, ballet noemen, een ballade. Prachtige muziek moet ik zeggen en een hele hele mooie tekst. Hij was toch wel een van de grotere Robert Long. Hij komt later als artiest van de dag nog een keertje in het tweede uur terug. Nu heb ik klaarstaan Andrea Bocelli met zijn nummer Machine da Guerra, oftewel oorlogsmachine. I'm a Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous deux séparés Le train m'emmènera vers l'automne Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne D'été, tous les ennuis oubliés. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. En wie zou dat nou gezongen hebben? Wel, luisteraars, het was Brigitte Bardot. Uh, de beroemde uh, actrice uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Uh, iedere teenager was verliefd op haar. En ze was eigenlijk de uh, tegenhanger van Marilyn Monroe... in de Verenigde Staten in die tijd. Brigitte Bardot was een waar Europees sekssymbool. Uh, zij zong hier, zij heeft ook gezongen, dus u, uh, kon, uh, heeft u kunnen horen. En zij zong het nummer La Madrague. En Madrague was de naam van haar residentie, haar uh, mooie uh, landhuis in Saint-Tropez. Tijd voor wat uh, vrolijk Latijnse muziek. Dinero door Marchetti en Habana Swing. Met een hoofdletter Z van zon, zee, zandvoort en zomerits. Ja, dat was uh, Dinero geld door Marchetti en Habana Swing. En swingen dat deed het zeker. Heerlijke Zuid-Amerikaanse Caribbean muziek. Uh, we hadden het eerste uur ook al over nummers die heen en weer vertaald worden, bekende nummers... En in het uh, eerste uur uh, hadden we Udo Jurgens met Gieb meer deine angst. Wat in het Nederlands werd vertaald als geef me je angst. En uh, nu een omgekeerde situatie. We gaan luisteren naar Rob de Nijs met foto van vroeger. En dat was oorspronkelijk van Udo Jurgens met damals wollte ich erwachsen zijn'. En in de vertaling zijn ze heel dicht gebleven bij de originele tekst van Udo.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 Rob de Nijs, foto van vroeger. Altijd een mooi nummer. We hebben een jarige vandaag, beste luisteraars. En wel Anthony Dominique Benedetto. Wie, zult u zeggen? Wel, wij kennen hem beter onder zijn artiestennaam Tony Bennett. Geboren 3 augustus 1926. Vandaag bereikt Tony dus zijn 94ste verjaardag. En hij is, zoals dat heet, alive and kicking. Uh, hij uh, komt natuurlijk uit de era van uh, Frank Sinatra, uh, Dean Martin... Uh, en Tony Bennett was wat ze noemden een gentleman crooner. Sinatra, die zelf ook aardig kon zingen, dat hebben we alweer gehoord vandaag... Uh, bewonderde Bennett zeer. En uh, in een interview in 1965 in live magazine zei Sinatra... For my money, Tony Bennett is the best singer... In the business. We gaan nu luisteren naar jadige Tony Bennett van zijn CD. I got Rid uh, Sorry, um, van zijn CD Here's to the ladies. Het nummer I got Rhythm. I got rhythm, I got music, I got my gal who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my gal who could ask for anything more, old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door, I got starlight, I got sweet dreams, I got rhythm, who could ask for anything more, who could ask for anything more? Tony Bennett, vandaag 94 geworden. I Got Rhythm. Fantastische stem. En hij treedt nog steeds op. Vaak in uh, duetten met uh, huidige sterren. Uh, mooie shows, kijk maar eens op YouTube. Tik Tony Bennett in. En uh, je hebt een paar uur gezellige luisterplezier en kijkplezier naar zijn concerten. We schakelen weer over van Engels naar Duits. Een uh, jong. Uh, Duits uh, duo, in dit geval duo, uh, eenmalig denk ik. Joel Brandenstein en Vanessa May. En zij zingen Der Himmel reist auf. Dit is zo lang gesucht, wuste niet wohin Wuste nur, dass du da draußen bist. Volgte jeder Spur, flog met jeder Wind. Hab gespürt, du bist genau wie ik. Hab nur durch trübe Scheiben geschaut. Kon te verschwommen Silhouetten sehen. Dat Firmament bleibt kalt en grau Wenn eine Farbe En Und als ich dachte, tiefer kan man niet fallen Was du auf einmal da und dann war alles vorbei Unser weist auf Ich hab schon immer gewusst dass wir es immer begeben Und der regen. Hat Nous rêvons. Autrefois des châteaux s'amusaient dans le ciel à défier les outrages du temps. Autrefois les vaisseaux s'emparaient de la mer en chantant Autrefois des marchands ramenaient du levant Des étoiles et des roses de sang Et des brumes du nord aux franges tout encore cousu d'or Chaque roi voulait rire d'un fou Et des fous se prenant pour des rois Ont rêvait qu'une reine mourait de plaisir dans leurs bras Autrefois les princesses en donnant une nuit à celui qui n'avait pas le droit Ik weet niet of u de zangeres herkende bij dit swingende Franse stuk, genaamd Autrefois. Het was Frida Boccara die we natuurlijk kennen van uh, een van haar grote hits, Saint 000 chansons, maar uh, hier zingt ze dus een nummer uh, in een hele jazzy, swingende stijl. Ik vond het in ieder geval leuk om uh, u dit eens een keer van haar te laten horen. Dan is het weer tijd voor de artiest van de dag, Robert Long. En van hem gaan we nu draaien een uh, nogal uh, uh, liedje met uh, wat, uh, met, nou laten we zeggen, een, uh, een uh, kwestieuze tekst, een uh, beetje scabreuze tekst, maar wel erg geestig, zoals in veel van zijn liedjes. Robert Long met Woenbadi. De, de, de, de, de allereerste keer dat hij hun woorden had. Was toen een militaire dokter aan zijn ballen zat. Hij in zijn onderbroek stond daar voor onderzoek. Terwijl hij op zijn hand moest blazen voor die vent. Die voelde in zijn kruis, maar hij riep handen thuis. Blijf van mijn zak af, man, dat ben ik niet gewend. Weet jij wat er gebeurt als ik word goedgekeurd? Dan sleep ik jou mooi voor de krijgsraad vuile poot. Maar die zei, lachend kind, als je het niet lekker vindt Waarom wordt opeens je plasser dan zo groot? Toen zei die... Het was vakantie en hij had zich in de tent vergist De camping was al dicht, er was heel weinig licht Het was drie uur s'nachts en hij had heel wat biertjes op En zijn verloofde sliep, dat was een rustig type Die had geen zin in al die herrie aan de kop En toen hij naast haar schoof, kuste hij zijn verloofde Want hij was nog wel het nodige van plan Totdat hij merkte Uit Japan. Toen zei die. Wam, badi, wam, dadi, wam, dadi, wam, die biedie, wam, die boerie, die die die die Stel dat er iemand komt, die zegt: Her Robert, toch? Je zong zo mooi van Jezus red, en gisteren vloog ze nou, zo'n lied als dit, dat is toch pure shit En wanneer word je nou eens een volwassen man? Dan zeg ik, ieder mens heeft de verborgen wens Om af en toe eens iets te doen dat echt niet kan En binnenin u zelf woont ook een kind van elf Dat zit gevangen in conventies en fatsoen Dus laat hem even vrij en zing maar mee met mij je zult jezelf een vast een lol mee doen. Dus zing maar gewoon, die man Robert Long, Woombady. Uh, het eerste uur heeft hij al naar Frank Sinatra kunnen luisteren. Ik draai een nummer van Charles Navour. En nu heb ik uh, de cd klaar liggen Duets. Duets uit 1993. Uh, het was de eerste van twee cd's die Sinatra uitbracht... waar hij duetten met bekende andere wereldsterren zingt... En uh, misschien kent u het verhaal, uh, Sinatra heeft dat nooit met die sterren samen opgenomen. Uh, eerst werd de orkestpartij uh, uh, opgenomen, dan ging dat richting uh, uh, de figuur waarmee hij het duet wilde zingen. Die zong zijn tekst in en Sinatra zong daarna zijn gedeelte in. Zo ook bij dit nummer waar Sinatra in duet zingt met Charles Navour. You Make Me Feel So Young. You make me feel so young You make me feel like spring has sprung Every time I see you grin I'm such a happy individual The moment that you speak I wanna run and play, hide and seek Wanna go and bounce the moon Just like a big toy balloon, peak You and I, we are just like a couple of cops Running around the meadow Picking up all those forget me nots You know you make me feel so young You make me feel there are songs to be sung Lots of bells to be rung And a, and a wonderful, wonderful thing to, to be flung.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 The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like the couple of of tots. You make me young. You make me young. You make me feel there are songs to be sung, songs lots be sung of bells to be rung, and, and a wonderful thing to, to be flown. And even when I'm old, even when I'm old and gray, I'm gonna feel. Ja, twee grote naast elkaar. Frank Sinatra en Charles Nauvoo. You make me feel so young. Uh, even heel weer wat anders. Een uh, Nederlandse zangeres in het Duits... in een prachtig live concert uit Berlijn. Ik heb het over Ellen ten Damme. Afgelopen weekend in NRC Handelsblad... Uh, was er nog een uh, zomeravondgesprek uh, met Ellen ten Damme en Erik van Lieshout... Uh, een hele serie in NRC ieder weekend uh, met twee Nederlanders die met elkaar praten, uh, samen met uh, ook twee uh, interviewsters in dit geval uh, Amanda Kuiper en Sandra Smallenburg. Een uh, heel leuk te lezen interview van Ellen. Uh, ze heeft behalve Nederlands natuurlijk uh, uh, Duits opgenomen en ze heeft ook Franse CD gemaakt. Maar wij gaan dus naar die Duitse CD van de luisteren en wel naar een uh, nummer uit de Drei Grossen Oper van Kurt Weil, uh, Mackie Messer. Wij kennen het ook als Mac the Knife. Live uit Berlin, Ellen Ten Damme. Van Dalida. Zij zong ook altijd aan het eind van de avondetappe bij Mark Smeets. In dit geval was het het nummer Il Venait d'avoir 18 ans. Hij werd 18 jaar. Snel door Paul de Leeuw. Een cover van Bette Middler's The Wind Beneath My Wings. Prachtig gezongen door Paul. Vleugels van mijn vlucht.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 Wil ik werkelijk van je haal? Want dat doe ik. Ik zou niet meer kunnen zonder jou. Want weet je dan niet dat jij mijn kracht geeft, mijn zon in mijn helderblauwe lucht. En jij bent degene die alle macht heeft.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 van mijn vlucht. Ja, Paul de Leeuw. Prachtig begeleid door Cor Bakker. Die parelend over de pianotoetsen gaat. Het loopt tegen twaalf. En dat betekent dat we alweer bijna aan het einde zijn... van deze aflevering van ZFN Live op maandag. Ik ben Jaap Funnekotter en ik hoop u in ieder geval aanstaande vrijdag weer te treffen. Want dan uh, ben ik er samen met Maya met ons toeristisch programma voor onze gasten in de badplaats Zandvoort. Volgende week maandag ben ik er weer met van Live op maandag. En we gaan eruit zoals gewoonlijk met de Pasadena Dream Band met het nummer Zandvoort.